Hij noemt de aanslag een klap in het gezicht van de vrije pers en de Nederlandse democratie. De wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten blijft van kracht. Dat heeft de rechter in Den Haag besloten in een kort geding. De zaak was aangespannen door twaalf organisaties, waaronder Bits of Freedom en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. Die wilden dat de wet tijdelijk buiten werking zou worden gesteld, totdat deze door de Tweede en de Eerste Kamer is aangepast. Het kabinet heeft namelijk inhoudelijke aanpassingen beloofd... zo moet zwart op wit komen te staan dat er alleen gericht informatie zal worden afgetapt. Steeds meer werkgevers zeggen dat het moeilijk is om aan geschikt personeel te komen. Uitkeringsinstantie UEV ziet dat bij een toenemend aantal beroepen vacatures maar met moeite worden ingevuld. Een paar jaar geleden waren er nog vooral tekorten in de techniek en de ICT...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 Het weer, het is vrij zonnig, maar zijn ook wat wolkenvelden. Temperaturen komen uit tussen de 20 en 25 graden. Morgen en de dagen erna veel zon en ook zomers. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ja.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM. Lijks. Lijks, misschien is het ook tijd om te beseffen dat ik een enorm ego heb. En vooral dat ik besef, hey, misschien is dat niet waar. Ja, Misschien is het gewoon een illusie allemaal, je ego. Misschien, ik zat ook laatst te denken, weet je... Wat het allerergste werk zou zijn voor mij, gewoon met mijn persoonlijkheid en mijn ego... Dat zou voor mij zijn werken in carpetland. <lacht> Jezus, alles. Wat zou ik dat kut vinden, zeg. Ik bedoel, ik voel me er echt niet te goed voor, maar ja, wel. En... Ja, kom op zeg, Kun je je voorstellen dat ik daar dan nou sta? En dan komen zo zo'n mensen binnen en dat ik dat aardig moet doen. En ze, uh, Welkom in de carpetland. Ja, wat zoek je dan? Ja, een beetje zo en zo en zo. En ze, oh, een soort tapijt tussen. Ja, ja, ja. Oh, nou dan in de carpetland, dat is het, het goede adres. Helemaal gezellig en zo. En ze, wat zoek je dan? Ja, een beetje zo en zo. En ze, oh, even kijken, en dat ik zo'n dus boek heb waarvan de bladzijders dan tapijt zijn... Met zo'n ringetje erdoor. En dan ze zegt, oh en, en die dan heb je die in iets lichter. En zeiden: ja, nee, uh, uh, anders uh, zat het wel in het boek. <lacht> en, ze zegt, oh, en die dan, ja, het is een soort aanbieding, maar die was op. Daar, en dus uh, ik, ik moet even vragen aan mijn baas, wat was er, er was iets mee? Dus, uh, baas, als het erop was, die aanbieding, die, die aanbieding die was dan op en er was iets. Uh, de, oh ja, dankjewel. Ja, op is op. <lacht> En ze, oh ja, ja nou dan, dan wil ik die. Oh ja, dat is een goede keuze. De, de. En dat ik dan met zo'n Stanley mes voor die mensen er dan zo'n reep af moet snijden. Zo'n zo reep met zo'n Stanley mes die is dan niet van mij, maar er zit zo'n pleister op met, met Quinten of een ander soort Neger. En dan, en dan, en dan gaan zij zo met die reep gaan zij zo naar, hu naar hun kuthuis. Ik weet zeker dat ze naar zijn, kuthuis... en ze hebben niet eens tapijt, toch? En dan gaan ze thuis met die reep, alsof die reep zo met een vragend hoofd tegen spullen houden. Zo. Alsof die reep ook maar iets gaat veranderen aan je vastgeroeste kenkerleven. Dan komt ze bij mij terug, en, en dan moet ik zo, eh, uh, en, en, en dan gaat zij, ja, te klein. <lacht> en dan stuur ik Quinten voor de hele rol, en dan gaat zij tegen me aanlullen. Gaan zo, wat heb je zelf thuis daar voor heb Tegels heb ik. Tegels, overal, behalve in mijn badkamer, daar heb ik tapijt. Ook aan de muur en zo, heel raar. Maar op één plek is het één tegeltje zo met... ik hoop dat ik nooit in Carpetland ga werken. Dat was mijn motto. En zie hier de tragiek, mijn vriend. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, een tikje grof. Hier en daar. Ach, moet kunnen, toch? Hé, hey, het is eigenlijk wel een beetje een historische dag vandaag. U hoorde een klein, heel klein stukje. Maar het is echt, daar kom ik net achter. Het is eigenlijk een hele stis historische dag vandaag. Weet je dat uh, vandaag, precies, uh, uh, even denken hoor, 51 jaar geleden uh, de allereerste worldwide televisie uitzending plaatsvond. Werkelijk, ja, 51 jaar geleden? Dat is 51 vandaag? 26 juni 1967. Toen uh, vond de allereerste wereldwijde satelliet uitzending plaats. En uh, daar werden beelden in vertoond van over de hele wereld. Heb jij dat gezien toen? moet haast wel, hè? Het, het moet haast wel, maar ja. zou ik dat moeten kunnen herkennen. Ja, nou, ik heb dat wel gezien. Uh, en het was een fantastisch uh, verhaal. Want het was natuurlijk de allereerste keer... dat we live beelden uit Australië kregen, uit Amerika. En voorheen was dat natuurlijk niet mogelijk. Uh, want er waren geen satellieten nog. Maar toen dus wel. Het was dus de aller, allereerste... En weet je wie daarin zaten? Weet nou. je wat Engeland de wereld aanbood? Weet je dat nog? Laat me raden de beat dip.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 De Summer of Love die uh, daarna zou volgen. Dat is dat is is En het was uh, dus, ik zei het al, een, uh, een wereldwijde uitzending. En uh, de Beatles hadden uh, een heleboel vrienden uitgenodigd. Zo zaten de Rolling Stones erbij, Marion Faithful, Donovan, Eric Clapton. En nog veel meer mensen. Die studio zat helemaal vol. En met een orkest. En uh, met, met allemaal uh, figuren. En er vond op een gegeven moment ook een, uh, een, een polonaise plaats. Door die studio waarin de gasten borden om hadden. Met in vier talen. All you need is love. Dat was in het, in het Engels. In het Duits. In het Spaans. En in nog wat. Dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval. Het stond er in vier talen op. En dat uh, was toen een happening natuurlijk. Want het was ook de eerste keer. Dat de Beatles weer een beetje zeg maar publiek optraden, want dat hadden ze in 1966 augustus afgezworen vanwege het feit dat als ze stonden te spelen de mensen ze toch niet konden horen vanwege het gegil en vanwege de slechte geluidsinstallaties die je toen nog had ja, daar kan ik me toch wel iets bij voorstellen nou, oké, okay, dus de Beatles vandaag 51 jaar geleden All You Need Is Love en ik kan me dat nog herinneren als de dag van gisteren ik zie ze nog voor me ja, niet zo moeilijk, ik heb gisteren het filmpje nog gezien dus, dus is makkelijk om je, dat, om je dat te blijven herinneren. Ja, dan kan je dat met recht zeggen. Ja, oh, ik, ik herinner Goeiedag het me wel. Ja, gisteren. Ja, zo is het. Dat is wel leuk. Artiest in het Licht, Ariane Grande. Bene, Ariane. Bene, Niet in de nacht. I can tell you Come true, y'all. Yo. Get you this type of blow. If you want a manage, I gotta try suck out. All these bitches, clothes is my mini me. Maddie's smoking, so they call me young Nicky Chimney. Rappers and they feelin', cause they feelin' me. Uh -huh. I got. Give zero fucks then I got zero chilling me Kissing me, Have the blue box, that say Tiffany Curry with the shot, just tell him to call me Stephanie Gun pop, then I make my gun pop I'm the queen of rap, Gum. Ariana, run pop uh. These friends keep talking way too much Say I should give them up Can't hear them Ja, zo heet ze niet echt. Ze heet oorspronkelijk Ariane Grande Butera. En zij werd geboden in Boca Raton. En dat ligt in Florida. En dat gebeurde weer op 26 juni 19. 93. Ze is dus gewoon 25 jaar geworden vandaag. Hoe jong nog. Ik, wou ik het nog wassen. Dan weet je wat ik nou weet. Beter bekend als Ariane Grande. En dat is een Amerikaanse zangeres en actrice. En als actrice kreeg ze Grande voornamelijk bekendheid door haar rol als, Cat uh, Valentine in de serie Victorious. En de latere spin-off daarvan Sam en Cat. Ariane is eh, tegenwoordig eh, voornamelijk bekend als zangeres. En ze bracht in 2013 haar debuutalbum Yours Truly uit. En hiervan is de single The Way met Mac Miller... vooral in de Verenigde Staten een grote hit geworden. Eh, het haalde de top 10 daar. In 2014 kwam haar tweede album My Everything uit. En eh, dat veel succesvoller werd dan haar Vorige album. Ze brak internationaal door als zangeris eh, met het nummer Problem in samenwerking met eh, de Australische rapper Iggy Azalia. Nog wel een plant geweest en dat. Eh, daar Hang Azalia. Nou goed. Oké, okay. en eh, het nummer werd een groot succes en bereikte de top 10 in veel landen. Het is een van de meest succesvolle eh, nummers van 2014. Nou. Het nummer wat u net van haar hoorde, dat heette uh, Side to Side. En Ariana Grande werd natuurlijk ook vooral uh, geconfronteerd met een aanslag... ...tijdens haar concert vorig jaar in uh, Manchester. En uh, dat wat waarbij behoorlijk wat jonge mensen om het leven kwamen. Terroristische aanslag dus. En dat uh, werd onlangs nog weer herdacht daar in Manchester. En uh, zij heeft ook uh, dat concept later overgedaan. geheel gratis. Ze gezegd, want uh, dit kan ik niet over mijn kant laten gaan. En dat is dan ook weer een heel mooi gebaar van haar geweest. Oké, okay, uh, eens even kijken. Ja. Als alles tegen zit, zit het ook tegen. En uh, normaal krijgt u natuurlijk het uh, recept van Angela. Maar uh, ik denk dat er misschien er een of andere duif op de lijn heeft gezeten. Die de bol tegen... Ik bedoel niet Charles hoor. Maar die, die misschien de bol tegengehaald heeft. Dat zou kunnen natuurlijk. Maar onze web is zo inventief. Die heeft zelf gewoon een receptje gevonden. En nou, dat is ook hartstikke leuk. Toch? Ja, en lekker. En, en, en lekker, denk ik. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina pagina wwwfacebookcom lunch. Nou, Bep, ga jij eens vertellen wat we vandaag gaan eten. Ik wandelde laatst in de duinen langs die heerlijke tuintjes... en daar zag ik dat een mevrouw tuinboontjes aan het uh, oogsten was. Nou, ik riep haar toe dat ik de enige was die dat thuis had en zei gaf mij een hele grote zak... en dat is ontzettend leuk bij ons in die duinen. Voor een euro kun je gewoon... een symbolische euro kun je gewoon... van de oogst genieten. Dus ik heb voor vandaag... verzonnen, opgezocht... gesmoorde tuinboontjes met een... carbonade en aardappeltjes. Het recept is voor twee personen. De bereidingstijd is... 15 à 30 minuten. Het is een hoofdgerecht. U heeft ervoor nodig... zes aardappelen, twee dunne... ribcarbonades, wat peper... 3 eetlepels vloeibare margarine anderhalve kilo tuinbonen een shallot en een plakje achterhand de bereidingswijze gaat als volgt schil de aardappelen kook de aardappelen in een bodempje water met deksel op de pan in circa 20 minuten gaar bestrooi de carbonades met wat peper Verwarm 2 eetlepels margarine in een koekenpan en bak hierin het vlees in 15 minuten gaar en bruin Dop de tuinbonen. En dat is inderdaad nog wel een werkje. Pel de shallot en snijd hem klein. Fruit de shallot in de margarine glazig. Voeg de tuinbonen en ongeveer 100 milliliter water toe. Smoor de tuinbonen met de deksel op de pan in circa 8 minuten gaten. Snijd de ham in stukjes en roer ze erdoor. Maak de groenten op smaak met wat peper. En u heeft een heerlijk recept. Er wordt ook nog een tip gegeven. Want er wordt maar één plakje ham aan toegevoegd. Maar je kunt de ham verpakt of in plastic in een koelkastdoosje. Maximaal vier dagen in de koelkast bewaren. Of vries de ham in. En bewaar hem dan maximaal drie maanden in de diepvries. Maar dat is dus um, de afwerking. Ja. Ik wens u in ieder geval een heel smakelijk eten. En we gaan dit receptje met het hele smakelijke plaatje ook op Facebook zetten. Kijk, dat bedoel ik. Dat zijn, nog eens, dat zijn nog eens de berichten. Maar waar zit dat in die duinen? Want ik vind dat wel interessant. Nou, hier in die Zuidduinen. Dus ja. rond het Zwanemeer en wat verderop. Ja. zijn wel drie of vier van die tuinen van particulieren. Die ja, ja. tuinen ooit acht gehuurd van de gemeente. Ja. En die verbouwen daar de heerlijkste dingen. Ja. Straks hebben we natuurlijk weer de beroemde duinpiepertjes, De ja. aardappeltjes. Ja. En soms hangen ze het gewoon... Echt vol vertrouwen met een plastic zakje aan het hek. Er zit meestal ergens een kleufje in een busje. En dan kun je dan wat geld in doen. En kun je het s'avonds tijdens de wandeling gewoon wat weghalen. En soms tref je ze tijdens de oogsten. Dat is ontzettend leuk. Want uh, ik heb de tuinbonen zelf al geproefd. Nou, ze waren... Verrukkelijk. Kijk, dus uh, de Zuidduin is dat... Is dat, uh, dat is, uh, hier bij het Zwaanenmier. Ja, hier bij het, ja, hier bij het ja, ik ken die... De Frans Zwaanstraat tegenover de Frans Zwaanstraat. Oké, okay, ja, ik ken, ik ken die duinen niet. Dus nee, voor mij zegt het niks. Maar... maar ik denk dat alle wandelaars en met name alle hondenvrienden, die daar natuurlijk zo'n vier keer per dag wandelen... Ja. nou, die kennen die tuintjes. En die kunnen daar die zeker ook hun boodschappen doen. Okay. Het is uh, tuinbonen oogsttijd. Dus. Oké. Okay. Nou, jongens, gewoon lekker even. Het is prachtig weer. Dus als je naar die duinen gaat. De Zuidduinen, dus bij het Zwanemeer. Dan ga je daar gewoon lekker even. Kun je daar even, gewoon... boodschappen, even doen. boodschappen doen? Even boodschappen doen. Het is wel weg hoor, van de week, ja. dus ik ben benieuwd. En het is goedkoper dan groente man. Oh. <laughs> en uh, volkomen onbespoten. Ja, ook nog ja. Ja. zuiver. Ja. ja. Eigen. Papa Carney!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 Yes, it will, yes will now! Ja, een hele nieuwe single van De Maestro. En dat, yes nummer, dat heet Come On to Me! En uh, de afgelopen week helemaal uh, gek geweest. Natuurlijk, door al die mensen die mij attendeerden op een heel leuke film. Namelijk uh, Carpool Karaoke. Van. Uh, Danny Corden met Paul McCartney. En uh, zij reisden daarmee door Liverpool en uh, gingen naar zijn oude huis. En dat was zo spontaan en zo verschrikkelijk leuk. En dan zaten ze in de auto allemaal uh, liedjes van hem te zingen en zo. En ze speelden in een kroeg. En dan mocht iemand een plaatje kiezen op de jukebox. En de jukebox ging open en hup! stond de band te spelen. Wat een geweldig verhaal. Paul McCartney dus en zijn nieuwe single, Come On To Me! Yeah! We can do better Dit is trouwens ook nieuw. Oh yeah, we can do better Dit is Matt Simon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 We can do better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 En dat was dan uh, met Simon en We Can Do Better. En hierna komt het regio nieuws. Van 1 uur van half 2, ja. Nou, iets later dan gepland, maar... Okay. Het daarom... klinkt echt oud. Maar het is nieuw. Ja. Michelle David en de Gospel Sessions. Ze stonden ook op, uh, op uh, Pinkpop uh, een paar weken geleden. En uh, nou ja, het klinkt echt uh, als, als oude soul. zou ik maar zeggen. He? Oude soul. Ja, zo klinkt het echt. Maar goed, het nummer heet Nobody. Yoho! Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. Afgelopen zondag vond de National Geographic Beach Cleanup plaats in Zandvoort. Met maar liefst 275 vrijwilligers werd er bijna 600 kilo afval van het strand gehaald. Naast veel plastic flesjes vonden de deelnemers onder andere een complete winkelwagen. Bestratingsmateriaal en oud ijzer. Spaar naar landen Nederland zorgde voor de afvoer van het afval. Grote dank gaat uit naar alle vrijwilligers... waardoor het Zandvoortse strand er weer een stuk schoner uitziet. De eerstvolgende beach clean-up in Zandvoort is op 15 augustus. En deze etappe is inmiddels volgeboekt. In Hoofddorp is uh, een ambulancemedewerker maandagochtend... ernstig gewond geraakt bij een aanrijding. De medewerker was niet aan het werk, maar had zijn uniform nog aan. Hij reed op een snorscooter toen hij op het fietspad... langs de Waddenweg in botsing kwam met een andere scooter rijden. De ambulancemedewerker kwam hierdoor hard ten val. Zijn collega's en omstanders, waaronder een passerende brandweerman... schoten te hulp. traumaarts landde met de traumahelikopter om assistentie te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere scooter bleef ongedeerd. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Vermoedelijk hebben de scooterrijders elkaar geraakt... toen ze beide een fietser in wilden halen. Maar het verkeersongevallen-analyse-team van de politie zoekt dat nader uit. Een snakbar aan het Genderenplein in Hoofddorp... is zaterdagavond overvallen door een overvaller van 15 jaar. De jonge overvaller eiste geld en ging er met de buit vandoor. Hij werd later op de baron Laan aangehouden. Hij probeerde nog te vluchten, maar dat bleek te vergeefs. De jongen bleek geen wapen of buit bij zich te hebben. En op aanwijzingen van twee jongens van 11 en 12 jaar... werd de geldbuit later teruggevonden. Het wapen is nog niet teruggevonden. Morgen vindt op het circuit van Zandvoort... de Nederlands kampioenschappen Scootmobiel plaats... 72 jaar ouderen in teams zullen strijden om de beker in Zandvoort. wordt een parcours afgelegd vol met obstakels. En de organisator Gouden Dagen wil met dit vrolijke evenement ook een serieuzere zaak aanstippen. Namelijk de eenzaamheid van de ouderen. Over twee jaar doe ik ook mee. <laughs> 72 inderdaad. Oh, dan ik nou ja, nou, dat doet over twee jaar toe mee. ouderen, maar ik weet niet of dat de nee, leeftijd is. Maar... Ja, volgens mij wel. Ja? ja. Nou, dus maar ik weet het niet 72 zeker. 72 ouderen gaan meedoen. Nou, ze hebben in ieder geval hele vrolijke namen bedacht. Zoals gas erop, gas met twee zetten. Niet verstappen. En de heikant geeft gas. Scootmobiels bleken in die eenzame periode vaak gewoon in de box of berging te blijven. En nu heeft een ieder weer reden om flink te trainen voor dit Nederlands kampioenschap. In het laatst werd het gehouden in 2004 en 2005. Eh, omdat toen de subsidies op scootmobiels dreigden weg te vallen. Tot zover het regionale nieuws van half twee. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur.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 en er waait een zwakke, tot matige noordoostenwind. De temperatuur doet er dan een schepje bovenop en stijgt het naar waarde omstreeks 25 graden. De rest van de week en ook het komende weekend is en blijft het zomers met flink wat zon. De temperatuur ligt aanvankelijk rond de 25 graden. Maar in het weekend zou het zomer eens warmer kunnen worden met op zondag kwikstanden rond de tropische 30 graden. En het blijft droog juni wordt een, straks uh, neergepend als een zeer droge maand. Tot zover het weer. Rico spreekt. Dat was het weer. Vierd de zaak voort. Het liedje van de zuiden. Op opzien. For the times that I killed your dreams And for the times that I made your whole world wrong And for the times that I made you cry And for the time that I told you lies And for the time that I watched and let you stumble Oh, it's too bad There'll Be. Hey. Body's Wife. Ja, 2004. 2004. Geschreven in een kamer van Hotel New York op de Wilhelmina Pier. Oké. Okay. Prachtig. Heel veel. Ja, Oké, okay. zangeres. Goed, ik heb nog een 3-in-1-tje. Kom op. 3-in-1-1.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 Cause you came and you took control you touched my very soul you always showed me that loving you is where it's at you made.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 no world to carry on, to carry on, yeah, yeah. Three in a million.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 Get more While the weak ones fade Empty pockets don't Ever make the grave Cause mama may have And papa may have But God bless the child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 say I got my Sweat and Tears. Een band die in de jaren 60, eind jaren 60. en 70 furoren maakte. Vooral natuurlijk door hun fantastische blazersarrangementen. Eh, met als tegenhanger natuurlijk Chicago. En Chicago en Blood Sweat and Tears waren de toonaangevende bands op dat, dat gebied. Een beetje jazzrock noemen ze dat in de tijd. We worden van hun tweede album, wat nog steeds het aller allerbeste album is wat ze ooit gemaakt hebben. Worden drie prachtige stukken. Om te beginnen hoor u... Uh, you made me so very happy. Daarna And When I Die. En daarna het onbetwiste hoogtepunt vind ik van die plaat. God bless the child. En uh, nou ja, met deze 3 in 1 Die normaal een kwart over twaalf had moeten plaatsvinden natuurlijk. Maar ik, ik wilde hem nu niet onthouden. Uh, maar ja, u weet het. Door het eerste uur allerlei technische... Um, en het feit dat ik zelf te laat was. Dat ik zo stom was om mijn OV-kaart niet in mijn zak te steken. Ja. Het is je vergeven, Ruud. Ja, ben ik vergeven? Het zijn de laatste twee dagen en dan gaan we gewoon lekker met vakantie. Ja. Nou, dat is wel nodig, hoor. Ja, even lekker er tussen. Ja, dit was voorlopig de laatste dinsdag. We zijn er weer 14 augustus, als ik het goed... Uh, ja, 14 augustus. Dus dan... ik zeg vast uh, gedag luisteren. Ja, doe dat. Tot 14 augustus. Tot 14 augustus En uh, wat mij betreft, tot morgen met Ron voor de laatste cultuurlunch. Uh, en donderdag hebben we nog een speciale uitzending. Dan doe ik het samen met Bart van der Meer. Ja, ah, dat wordt ook leuk hoor. Donderdag. Oeh, oeh. Dus en dan gaan we inderdaad met zomerreces. En dan we zijn we uh, half augustus weer bij je weer terug. Met frisse ideeën en uh, frisse moed en zo. En uitgerust en alles wat iets meer zijn. Zometeen, meteen in de vinyljaren en dat wordt een goldenering show voor de liefhebbers. Hij heeft Ansel uitgezocht. hoor. je een liefhebber hier al dit jaar. Ja, Kunt dat u ook is. zien op de website. Ja? Hoor. Zag je niet allemaal omhoog gaan? Tot zo. <laughs> aan de andere kant van het nieuws. Dag. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.